8 uur. Evo de Jong met het NOS-journaal. In het onderzoek naar inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen... heeft speciaal aanklager Robert Mueller... 13 Russen en drie Russische organisaties aangeklaagd. Ze worden verdacht van poging tot beïnvloeding van de verkiezingen. Volgens de aanklacht begonnen ze al in 2014 met hun activiteiten. Ze creëerden onder meer sociale media-accounts... over immigratie, religie en de Black Lives Matter-beweging. Ook werden volgens de aanklager in de zomer van 2016 sociale media ingezet... om de Democratische Partij te beschuldigen van kiezersfraude. De Amerikaanse federale recherche FBI erkent dat er geen onderzoek is gedaan... naar een tip over de man die woensdag een bloedbad aanrichtte... op een school in Florida. Vorige maand meldde een bekende van de 19-jarige Nicholas Cruz zich met een tip dat hij vuurwapens had, mensen wilde doden en verontrustende berichten verspreiden via sociale media. En daarmee had de FBI wel wat moeten doen, erkent de dienst. De actie van Greenpeace op een boorplatform bij Schiermonnikoog is beëindigd. Negen actievoerders zijn gearresteerd, maar de actie had wel tot gevolg... dat de proefboring die voor vandaag stond gepland niet doorging. Vier actievoerders hadden zich met touwen aan het platform vastgemaakt... en ze gaven zich pas over toen de politie een speciaal team... naar het platform had gevlogen. Eerder vandaag werden al vijf actievoerders aangehouden... omdat ze met een boot dicht bij het platform voeren. Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking wil weten of medewerkers van Nederlandse hulporganisaties zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. De organisaties moeten mogelijke misstanden meteen melden en maatregelen nemen om misbruik te voorkomen. Anders dreigt Kaag de subsidie in te trekken. Aanleiding voor de maatregelen zijn de berichten over misdragingen van Oxfam-medewerkers in Haiti.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file en dat is op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij hangt drie kilometer door een spoedreparatie. De vertraging is daar 10 minuten. En tussen ze en Groningen rijden geen treinen na een aanrijding. Je moet daar rekening houden met extra reistijd. Dit is het radioprogramma Mandjade. We zijn er elke week op vrijdag om half acht tot half negen. En we zeilden net het uh, nieuws in met Bart van Olven, visman. Die was uh, aan het vertellen hoe je een ongelooflijk lekkere Mali Malediviaanse uh, tuna salad, tonijnsalade uh, kunt maken. Waar waren we nou gebleven? Je zat met de handen in de kokos. Ja, nee, we zijn. Even resumeren. We, we hebben de, de, de chili met de rode ui we hebben gekneed, we hebben gemasseerd. Het komt vocht uit, samen met limoensap, een beetje zout volgens kokosras erbij dan tonijn. Het uitgelegd. Ja, belangrijk is dat je voor de duurzame tonijn uh, kiest. Ja. Uh, en dan eigenlijk in, op de Malediven. Daar vinden we verse curryblaadjes. Dat doen we nu niet. Dat doen we met, met verse koriander. Dus dat mengen we nog er doorheen. Dan ben ben je officieel of... ook een kok eigenlijk, Bart? Wat zeg je? zo? Ben je officieel een kok? Um, ja, nou ja ik, heb, ik heb de hotelschool gedaan, de hotelschool. Ik heb daarna wel gekookt in Parijs een aantal jaar. Mijn droom was altijd in, in de gastronomie te belanden... en uh, de drie sterren Michelin-restaurants te doen. En dat was ontzettend leerzaam, maar ook wel meteen de reden... om dat nooit meer te doen <lacht> na één jaar in Parijs. Eén ja. um, jaar Parijs, het is genoeg, hè? En eigenlijk is wel dat ik altijd wel een beetje heb gekookt... Uh, of ben, maar niet, niet vanuit de restaurantgedachte. En eigenlijk is het, ja, sinds dat ik weer de vis in ben gegaan, ben ik intensief gaan koken. Uh, en eigenlijk was het ook wel Jamie hoor. Die, die, nadat ik terugkwam uit Parijs, uh, waar ik voor uh, recepten uh, en dan van 1 tot 10 exact moest uitvoeren, had ik toen zijn programma's zag dat ik van ja, koken moet je gewoon uit je hart doen. En, uh, en vooral niet te veel over nadenken en, en je ziel gebruiken. Dus dat is wel ook iets wat heel erg terugkomt als je bij die visserijen bent. Want al die verschillende visserijgemeenschappen... die hebben allemaal hun eigen gerechten... en allemaal hun eigen wetten en waarden en normen hoe je vis moet bereiden. En eigenlijk komt het altijd neer op zo eenvoudig mogelijk... zo weinig mogelijke ingrediënten. Ja. en De smaak van de zee, daar gaat het om. Ga je het zo uitserveren wat je hier maakt? Ja, dus ik heb een beetje koriander erbij. Ik doe een heel klein beetje... Uh, Olie, zonnebloem, zonnebloemolie erbij, zonnebloemolie te maken. We zetten het recept zo meteen op onze site, radiomandjare.nl. Dan kunt u alles nalezen wat we in deze uitzending koken, eten. De keuken is volop in bedrijf. De jongste bediende die is aan het goochelen met... Uh, nou het is nog niet helemaal duidelijk waarmee... met uh, aubergineplakjes zo te zien en rolletjes worden dat... Uh, dan is de charmante assistent is, uh, bezig met uh, curries voor te bereiden. En ondertussen krijgen wij dus een uh, tonijnsalade van de Malediven. En uh, die wordt nu uitgeserveerd op stukjes knekkenbreut. Want die waren hier in overvloed aanwezig vanwege een trip van Mr. Kitchen naar Scandinavië. En zo valt alles weer samen in dit programma. Ik hoorde dus... net de, de curryblaadjes. Hè? Nou word ik, ben ik, word ik natuurlijk geacht alles van eten te weten. Ja. Maar curryblaadjes, curry, ik denk altijd curry is een... Verzameling van Kru kruiden door ja, Wat zijn curryblaadjes dan? Uh, ja, hoe moet ik het omschrijven? Het, het, uh, van de curryplant? Het is eigenlijk een kruid, een bladkruid. Ja, ja, en het, het wordt een... ja, curryblad genoemd, maar het heeft niet... Hele mooie overhalen, donkergroene... Het, het heeft iets fris, maar het heeft ook iets... Waar we zeg maar koriander echt meer naar... Nou ja, Ik weet niet hoe ik het exact moet, maar echt fris. Curry heeft ook een klein bittertje. Nee. Uh, het heeft... Ja, we hebben het een tijdje verkocht, maar nu is het inderdaad niet meer te Die vries krijg je, het, je het ja. krijgen, veel in mee. Ja. Uh, jongens, we gaan door. Want uh, be, uh, Susha die heeft ook nog een, een grote opdracht. Dat is namelijk uh, currypasta proeven. Dat heeft weer niks met dat curryblad aan zich te maken. Houd uh, je ervan, uh, Susha? Oh, ik, ik hou enorm van curries. Ja. Ja? Dat is echt iets waar ik naar kan creven, zeg maar. Ja, graven ja. ja. ja, uh, curries, Grave. Oké. Okay. Uh, en. en heb je een specia speciale voorkeur daarvoor? Uh, ik ben altijd fan geweest van Thai curry's. Dus ik denk dat ook wel iedereen Thai curry's is gewoon heel laagdrempelig. Maar uh, tegenwoordig uh, ben ik erg bezig met Indiaanse curry's. is mm -hmm. dus heel interessant hoe die in elkaar zitten. Wat is een curry precies? Een currypasta. Uh, een currypasta is eigenlijk een mengsel van kruiden. En dat kunnen verse kruiden zijn of droogkruiden. Het kan ook een combinatie ervan zijn die je eigenlijk maakt tot een één homogene pasta... en die je daarna weer verwerkt tot een schotel. Tot een curry eigenlijk dan. Dan ja. heet het een curry. Zijn er veel verschillen in de wereld van currypasta? Uh, ja, ja, ja. Er zijn curries die natuurlijk enorm pittig zijn. Mm -hmm. Die kent iedereen wel uit Thailand. Sommige curries zijn enorm pittig, maar er zijn ook hele milde, zachte curries... Uh, vaak kun je ook al aan de kleur een beetje zien of een curry pittig is of wat milder. Ja. Uh, nou, in India heeft ongeveer elke regio zijn eigen recepten. En daar is echt de curry variatie enorm. Dat gaat van zoet naar bitter naar pittig. Waar, waar kan je de mist mee ingaan met een curry? Ik, ik denk. Um, het, het is eigenlijk wel het balansen van de smaken. Want er gaat wel vaak. Uh, de kruiden die erin gaan, zijn vaak zuur, zoet, bitter, zout. En die combinatie, die balans, die moet je goed hebben voor een lekkere curry. Ja. Uh, het kan misgaan met, met te zout, te pittig. Mm, te uh, zuur, kan te zuur. Maar je hebt ook zure curry's en die kunnen ook heel erg lekker zijn. Uh, want die zijn bedoeld als zure curries. Precies, ja. Uh, en heb jij dan nog daar in je eigen voorkeur? Um, ik ben niet zo'n hele pittige eter. Ik vind ook wel dat een beetje zoete, een zoetje in een curry ook wel erg lekker... Uh, het maakt hem wat, wat makkelijker te eten. En dat is vaak ook wel voor kinderen zo. Want kinderen die over het algemeen houden, die ook heel erg van curries. Mijn kinderen die houden heel erg van curries. Maar dan neem ik inderdaad een wat mildere en dan ook een beetje, een, een beetje suiker erbij. Ja. We, gaan, we gaan even proeven. We hebben drie curries. die komen alle drie van een andere adres. Natuurlijk kunnen ze ook gewoon bij jou vandaan komen. Dat hebben we lekker niet gedaan. Mm -hmm. Want ja. anders was het te makkelijk, denk ik. En iedereen aan tafel gaat proeven. En iedereen mag er ook wat van vinden. En we beginnen met curry 1. is dus een rode curry zijn we aan het proeven uit Thailand. En misschien zegt iedereen ook meteen even wat hij proeft. We hebben ze allemaal op dezelfde manier aangevuld met kip. Pittig. Met, met groenten, ja, pittig. Ja. En kokosmelk. Ja, um, Geserveerd met pandanruis. Dat is een heel goed idee, hè, ja. geloof ik, Sousa. Ja, kokos en pandanruis is altijd een hele goede combinatie. Oeh ja, dit is heel Echt pittig. pittig? Ja. Ik kan hier niet mee presenteren met zo'n uh, mm. zo mm. zo pittig, uh, zo pittigheid. Dat is wel lekker. Ja. En, en Huis, stel en... dat je dit dus geserveerd krijgt... hoe kan je die pittigheid nog even oplossen? Is dat met misschien wat zuur? Wat met meen, suiker eigenlijk. Suiker, suiker ja. ja. Daarmee trek je hem in balans. Ja. Of krijg je hem zwak je hem weer een beetje af? Ja. Zuur helpt niet. Zuur... Ja. Mm, als een curry niet zuur bedoeld is en je maakt hem zuur... dan is hij weer uit balans. Ja, ja, ja. ja. En als je als een curry, um, als je suiker erbij doet... en je vindt hem daarna weer te zoet worden... dan doe je er eigenlijk weer een beetje vissaus bij. Vaak ja. met Thaise curries. En dat brengt hem dan wel terug in balans. Oké. Okay. Ik vind ja. het wel een beetje plakkerig. Hij is plakker, maar de rijst is plakkerig? Of de curry nee, nee, is plakkerig. de curry. Wat vind jij ervan, Sousja? Mm, de curry is zo plakkerig, dat komt eigenlijk door de kokosmelk. Ja. Uh, dit is een kokosmelk die... Um, uh, waarvan ik denk, uh, het is vrij goede kokosmelk, hoog in vetgehalte. En die is altijd wel dikker. Soms heb je een kokosmelk van een onbekend merk of van een minder merk. En die zijn wat dunner en wateriger. Die zijn ook minder smaakvol. Dus dat die plakkerig is, is eigenlijk rijkdom? Ja, eigenlijk Zouden wel. we kunnen is zeggen. is eigenlijk kwaliteit. Ja. Jij vindt het te plakkerig, hè, Een beetje ik zeg ook K tegen jou. Mm, ja. Dat ze zo goed klinkt. Ik vind het gezellig eigenlijk. Zo. <laughs> leuk. Ik vind het heel ja. erg dat ik je K noem. Maar mijn Vandaag. moeder noemt mij ook K. Dus ja. uh... nou, wat je wel vaak ziet in Thaise restaurants... is dat ze het aanleggen met een beetje water of met een beetje bouillon. En dan maakt het wat soeperiger. Dus daarmee vergelijk je het misschien. Want deze is gewoon, dit is gewoon puur kokosmelk wat hierin zit. Nou, vind je hem goed? Ik vind hem iets wat aan de pittige kant. En ja. smaakvraag een beetje vlak. Smaak een beetje vlak. Je ja. kan meer diepgang hebben. Je ja, die proeft ook. misschien heel, ja. doordat hij zo pittig is... dat je niet meer goed proeft, hè? Dat je is niet het, meer verschillende je... nuances ja. kunt proeven. Het is best wel een soort van scherpe pittigheid. Ja. Ja. Zonder diepgang van de currysmaak. Wat ik ja, dus ja. dan doe als truc is... Uh, ik ga heel kritisch kijken, zo over de bril heen. En vervolgens eet ik het hele bord leeg. Ja. <lacht> en dan zeg ik gewoon even wat kritisch... en dan heb ik ondertussen wel alles opgegeten. Op <lacht> zo'n manier... Waardoor het totaal niet serieus genomen wordt. We gaan naar, naar. Nee, zal ik je eerst vertellen welke dit is? Kan je dit raden? Nee, ik denk niet dat ik het kan raden. Tenzij ja. je misschien de potjes voor mijn neus zet. Nee, ja. dit is uh, de Red Curry Pasta van Aroy D. Ja. Aha, ja. Uh, samengesteld uit knoflook, limoengras, ui, zout, kaffir, lime... korianderzaad, komijnpoeder. Het komt van de groothandel. 400 gram, dat is een fixe portie, is 2,40 euro. Ja. We gaan nu naar de tweede, de tweede Thaise rode currypasta... In het programma Strak die ook? Dat Is Strakt hij ook? Oh, ja. Dat is deze. Hij is al bijna op. Hij is heel anders. Hij is uh, wat roder, wat dunner. Hij is roder. Hij is dunner, minder plakkerig. Beetje minder peperig. scherp. Peperig, maar niet peper... hete peper. Ja, nee, het? een beetje peperig, want uh, dat is peperkorrels. Ja. ja. ja. En zoet? zoetig. Ik vind hem raar. Ik vind hem een beetje raar. Dat mag je dan niet zeggen. Moet ik dan ik mis... anders zeggen? Nou, ik mis eigenlijk de echte rode currybeleving. Ja. Hoe komt dat? Um, de rode het... currybeleving. Uh, ik vraag me ook af of dit met een andere kokosmelk is uh, gemaakt. Oké, okay, maar dat is dan niet eerlijk eigenlijk voor de wedstrijd. Oh. <laughs> ik, hoor, ik hoor uit een bronnen bron op mijn oortje dat het dezelfde kokosmaak oh, is. Oké, oh, okay, gelukkig. Nee, het ja. is dezelfde kokosmaak, ja. mensen. Oké, okay. dat is een beetje... Nee, maar het gaat nu beter. net zo streng als de bij de Olympische Spelen, dus... Uh... Maar wat wel zo bij deze is dat je... Hè, het, het, bij, de, bij de eerste, ik vind die, de, de curry heel erg lekker... maar het domineert wel ten opzichte van het vlees en alles wat je verder proeft. Precies. En hier komt dat wel eerder naar boven. Dus wat meer in balans, even los van de smaak van de curry... Ik vind het een beetje een gekke smaak. Daar heb ik een, het is een Om, beetje atypisch. Omdat hij niet naar rode curry smaakt eigenlijk. Ja. Omdat hij dat peperige heeft. Hij smaakt naar zwarte peper, witte peper. Of ja. Iets. ja, daarin ja. is dat de dominant. Dit is een thuisrode currypasta van Fairtrade Original: Aha. rijstolie, shallot, knoflook, citroengas, laos, zout, kaffier, lijm, lime komijn en peper euro. Okay. Peper euro, 64 euro? Procent van de ingrediënten... is ja. verhandeld in overeenstemming met de Fairtrade-voorwaarden. Het is gewoon gekocht in de supermarkt. Hm. 70 gram kost 1,35 euro. 35, wat in relatie tot de vorige curry trouwens best wel weer heel duur is. Hè? Ja. We gaan naar de derde. De derde Wat ik wel is. mis in beide curry's is een soort van element van garnalenpasta. Wat dan weer een beetje meer diepte geeft in de smaak. Is dat eigenlijk een noodzakelijk iets, ganadepasta? Mm, je kan het zeg maar een beetje camoufleren door wat meer vissaus toe te voegen. Just. Maar als je daar dan weer teveel van toevoegt... dan moet je het weer <lacht> compenseren. met suiker. Vinden je kinderen deze lekker, deze eerste twee? Uh, ja, ja. Die ja, gaan hier ja, wel ik, mee ik akkoord. Ik koop dit thuis ook, ja. ja. Maar dit is wel. Dit is wat te pittig. Ja, die ja. eerste, hè? Ja. We gaan naar de derde. We gaan naar de derde currypasta. Geproefd door Susha Hoe. Uh, Aziatisch kenner, Azië-kenner. Dit is weer een hele lekkere dikke curry. Ja, ja, ja. De substantie is toch wel belangrijk, hè? Mm. Vind ik in het ook... Uh... Ik vind gewoon een goede smaak. kokosmaak vind ja. ik wel belangrijk. Ja. Mm. Nou, dit is en heel veel kokos. Ja, heel veel kokos, ja. En Beetje citrus. plakkerig, citrus, klopt. Ja. Maar zit die kokos dan ook in de pasta? Of in de curry, uh, bedoel ik? In ja, ja, zeker, ja, ja. Deze dat vind ik de, lekker. De Zelf ik vind, vind ik deze uh, lekker. Ik vind dit ook de beste eigenlijk. Ja. Deze is uitverkoren. Ja. Zeker. Ik wil nog even aan de charmante assistente vragen: als er staat toko, is dat dan een specifieke toko of een toko? Ja, een toko. Oh, hier zit wel die garnalen. Of ook niet? Ik heb wel, het wel een idee welke wel wel merk dit is. Uh, en hier zou, hier zou dan lekker. volgens mij wel genale pasta ja. in zitten. We gaan nu voor een koelkast. Wat, wat denk je dan wat voor merk dit is? Nee, uh, mag ik ja. het zeggen? Ik denk dat het niet aan jij is. Dat is goed. <laughs> Zo? Je hebt een geheel verzorgde reis uh, naar. Uh, yes. Weet nou, dan ik dan nog niet helemaal waar ik van heb verbonden. Het is goed. Is het is wel een authentieke Thijs rode currypasta. Er zit in gedroogde Spaanse peper, knoflook, citroengras, rode ui, zout, laos, kaffie, limoen, schil, granalenpasta. En die miste, en die miste jij net. Ja. ja, het is wel zo, zeg maar, die bijvoorbeeld het eerste, de eerste keur die we hebben geproefd, die is goed voor vegans. Want daar zit helemaal geen vis of uh, element in. En juist. Maar je merkt het wel aan de currypasta uiteindelijk, of aan de smaak. Ja. Ja. En een, een leuk detail is toch dat deze ook nog de goedkoopste is van allemaal. Oh, helemaal goed. Ja, dat heb je ja. vaak bij een toko misschien, hè? Nou, dit is wel het merk wat de taaien zelf ook vaak kopen. Ja. ja. En, en precies om die... Direct... kinderen het lekkerste vinden? Uh, nou, ik, ik kook zelf dus thuis deze. Okay. Je merkt ook wel, er zit een klein pittigheidje in, maar gewoon heel oh. erg uh, ja, rustig, overkombaar. Ja. pittigheidje, ja. We gaan, uh, we gaan naar... Uh, ja, het is een heel raar programma dit. Dat wist jij al, hè, Susha. Je bent hier eerder <laughs> geweest. Je weet dat we van A naar B naar Z gaan. Dus we springen gewoon uh, van het ene onderwerp naar het andere. Ondertussen krijgen we trouwens van Jeanne wel een, uh, een vraag binnen. Hallo, zijn die curryblaadjes niet de kefirblaadjes? Kafir, ja. Kefir. Nee, is nee, is het niet kruisen? hetzelfde. Nee, is nee. dat niet hetzelfde? Wat nee. is het verschil? Uh, Kafir komt van de kavir lime... En dat zijn, echt, dat zijn eigenlijk de limoenblaadjes. Die komen ook heel vaak terug in curries. Ja. En uh, dat, dat, dat heeft echt ook een hele sterke citrusgeur en smaak. En die kun je uh, vers krijgen? Die kun ook. je eerst niet meer, maar wel in de diepvries. Ja. Ja. En maar in de diepvries zijn ze ook prima... We gaan, we, we gaan naar Georgië. Het is gewoon een kleine stap, ja, we gaan toch? Eigenlijk. Gewoon heen en weer. We gaan gewoon heen en weer. Want we gaan het hebben over het kookboek Tasting Georgia, Georgia. Um, het is geschreven door Carla Capalbo. En uh, ik heb gezien dat er al een levendige uh, briefwisseling is geweest tussen de schrijfster van het kookboek en onze jongste bediende. Want de schrijfster van het kookboek kwam erachter dat we dit boek gingen bespreken. Ja. En die luistert oh, ja? nu ook, hè? Nou, dat klopt. Thank okay. you for listening. Thank you Carla. for listening, Carla, Carla Cabalbo. Yeah. Ja. Okay. Cabalbo. It's a very nice book. En zij had ja. het Twitterbericht vertaald met Google Translate. Maar toen ging Google Translate ook Tasting Georgia weer in het Nederland, vanuit het Nederlands taal. Ja. En dat kwam er dan op neer dat wij Georgia eh, onzedelijk aan het betasten zouden zijn. Dus dat hebben we toch recht moeten zetten. Ja, er is heel veel gepraat. Ook diplomatiek. Maar hoe dan ook onze uh, kookboekenvrouw uh, Karin van Munster, voormalige dame reiziger, die, uh, die is deze week uh, verliefd geworden op dit boek. Zo ja, mag ik het absoluut, stellen. Ja, Wat voor boek is het? Het is eigenlijk een reisboek. Het is een reisverhaal. Zij, uh, Deze Carla, die uh, is ook fotograaf. En dat een hele goede fotograaf. Ze heeft dat hele land eigenlijk op een hele wetenschappelijke manier bijna in kaart gebracht. Het, bestaat uit, uh, het is niet eens zo veel groter dan twee keer zo groot uh, als Nederland is. Het. het is goed te bereizen. En uh, er zijn hele hoge bergen. Het ligt aan, voor een deel aan zee. Het is Mediterraan. Je komt er van alles tegen. En zij heeft al die regio's bezocht en daar schitterende foto's gemaakt van de mensen. Dus je hebt, ja, als je het leest, heb je allerlei leuke mensen ontmoet. Ze heeft verhalen aangehoord. Ze heeft heel veel gegeten natuurlijk en veel gedronken. Want er wordt ook geweldige wijn gemaakt schijnt, in uh, Georgië. En ze schijnen sowieso heel erg van drinken te houden Ze in houden Georgië. veel van drinken, ja. Ze houden het ook, uh, maar ze houden het allemaal uh, uh, binnen de perken, heb ik begrepen. Want ze, ze, ze zingen en ze dansen ondertussen. Dus ja. het, het is niet één groot dronkenmansgelach. Uh, rond het eten hoort dat zingen en dansen, dansen ook. Dansen hoort erbij, ja. En het, wat je ook nog moet weten, die wijn is belangrijk. Die wordt uh, gemaakt en bewaard in hele grote uh, aardewerkruiken onder de grond. Het is al iets bijzonders. Dat, eh, niet in houten vaten of zo. Of in... Maar dat is kenmerkend voor dit land. En uh, wat je ook moet weten is dat ze dol zijn op... Uh, feestmalen, feest, een feestmaal, soepra heet dat. Dan zetten ze alles op tafel. Wij denken dat het, is, he, voor ons is dat modern. Wij uh, vinden het leuk om verschillende gerechtje, gerechtjes met elkaar te delen tegenwoordig. Maar dat doen zij al eeuwenlang. Ja. Uh, je komt daar binnen en dan staat alles al op tafel. Als je als gast binnenkomt, dan is de hele tafel gedekt... met alle mogelijke uh, gerechten. Eerst koude gerechten en verschillende soorten brood en groenten. En dan gaat iedereen aan tafel. En dan wordt, ondertussen worden er allemaal warme eh, gerechten bijge, bijgezet. En wat voor gerechten zijn dat? Wat eten die Georgiërs? Ja, wat eten ze? Ze eten um, heel veel soorten brood. Gevuld brood ook met, met, met kaas. Ingewikkelde recepten, vond ik eerlijk gezegd. Maar het, het lijkt me heerlijk. Uh, veel aubergine. Mm -hmm. Walnoten uh, gebruiken ze in allerlei soorten uh, uh, sausen en... Uh, uh, Broden ook, uh, veel groenten. Het mm, is, ja, is eigenlijk van alles wat, want ze hebben ook vis. Het dus ook vis. Ja, precies, vis. vis ja, vis, ja. Uh, groente. Ik hoor niet zoveel vlees op de een of andere manier. Nee, is dat, dat hebben ze ook wel. Lamsvlees, gans eten ze ook wel, maar dat is waar. Vlees, ja, het is er wel, maar het is niet het belangrijkste. Nee, nee. Uh, het boek wordt, krijgt ook een, een, een aanbeveling van René Rezepi, de, de grote. Kok uit uh, uh, Denemarken. De Noma-man. De Noma die zegt het is een van de uh, weinige onontdekte keukens nog in, uh, in Europa. En ja, dat geloof ik eigenlijk wel. Het is zo bijzonder wat ze daar, dat daar nog niemand... Ja, het lijkt net alsof niemand daar nog geweest is. Nee. Al, al jarenlang niet. Heb jij gewoon even tussen ons... Hè? Heb jij al stiekem naar een huisje gekeken daar of zo? Of... <laughs> nee, nee, dat niet. Nee. Ja, want nee, ik dat... hoor daar ik... mensen dus al over fluisteren. Hè? Ja, nou, ik moet... Ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik moet wel zeggen... ik heb er dus iets uit gemaakt. En als je er nog, niet gewe nog nooit geweest bent, dan weet ik het niet. Want dat ging niet nou, goed? Of... Ik merkte toch dat uh, genieten van eten... Heeft, ook veel meer te heeft met meer te maken dan alleen met het goede ingrediënten. Ja. Ook met ja. herinneringen, met de omgeving, met een ondergaande zon... of met uh, temperatuur. En als dat er allemaal niet is, als je geen enkele benul hebt van... waar. Wat voor omgeving komt dit nou? Ja, dan vond ik het niet eens zo heel erg geweldig. Maar ik weet zeker, als je daar bent en je hoort de mensen zingen... en je, je, je drinkt er die wijn bij en je hoort de verhalen... dan, nou, dan moet het fantastisch zijn. Ik zou er heel Alleen, graag jij heen Jij zat gaan. in je eentje een beetje te knagen op ja, je, op je, op je wonen, banken. Wonen, en, en dacht hem... Ik vond het een beetje groe groeselig. Ja, bediende, ja. Een beetje beetje. Ja, de jongste stoffig, bediende zit ook stoffig. heel erg ja te knikken bij ja. het tijd. Ja, ja, in moet je ook wel echt iets mee doen. Overzien is ook niet meteen erg lekker van zichzelf. Dus je moet er je best voor doen. Want wat maakt dit boek? Ik heb? Ik hoor het dus overal zoomen, om de een of andere manier. Georgische keuken, Georgische keuken. Ik dacht, nou, volgens mij word ik gewoon voor de gek gehouden. Nou, Je moet daar naartoe. Je moet daar gaan eten, denk ik. Dat denk ik ook. Wat zij gedaan heeft in die keukens, uh, bij al die talloze uh, vrouwen... met zo'n soort schortachtige jurk aan, weet je wel. Houtoventjes. En, ja. ja. en die staan de hele dag uh, Ik, ik ben bang dat het woord authentiek ieder, ieder moment kan gaan vallen. Ja, dat moet je absoluut <lacht> proberen te vermijden. Zijn er? Maar... Veel, veel vrouwen met een snor ook? Of is uh, <lacht> niet nou, <lacht> per se noodzakelijk? Nou, een hele je, je ook uit. Als je zo'n foto ziet van deze, dit vrouw in zo'n schortjurkje... Ja. Ja. Mijn dochter je... zou dit vintage noemen. Ja, maar dit is geweldig. Je, ja. Zo, je so ziet leuk. wat ze in hun kastjes hebben staan. <laughs> en. Ja. ja, wat voor En bruine, bruine het is, het, tapijten en ja, bergen. je komt het nergens gouden. meer tegen. Nee. In geen een, enkel ander Europees land waar We wij dan normaal komen. Nee. Dat is allemaal trendy en het is allemaal. Daar ja, ja, ja, heeft dat, de tijd een beetje stilgestaan. Ja, ja. ja. ja. Echt, en daarom vinden wij het misschien mooi of misschien lekker of niet. Is dat een beetje. We speelt dit ja, sentiment en, en, mee? Nou, dat is absoluut kan absoluut iets van teruggaan naar vroeger zit erin. Vroeger, waar ik zelf nog nooit geweest ben. Maar daar, dat is wel wat iedereen graag wil. Ja. Ik denk Voordat ook Ikea de wereld overnaam, Deze mooie feesttafel zeg maar. van deze Supra... die dan prachtig is opgedekt. En dan staan er allemaal witte plastic... van die plastic krukjes met zo'n gaatje in het midden... dat de regen makkelijk doorheen kan ja, lopen. Ja. Dat deed we wel ook denken aan Zuid-Italië, ja. trouwens. Ja, daar is Want dat daar ook. Want daar kun je ook zo daar vind je dat. Uh, ja, authentiek eten. Hè? Ja. En, uh, op, op, op plastic krukjes. Dat heeft ja, daar en dan niet staat mee te maken. Er staat een hele grote tv ja. en die staat keihard Ja, te Ik denk en... dat dat hier ook een beetje het geval is. Maar bijvoorbeeld er staat ook een recept voor postelein in. Nou, waar... waar... Ja, al die uh, foodies die hebben het nooit over postslaan, nee. maar het is een, echt een enorme, ja. ijzerrijke, gezonde... Groenten. Het is eigenlijk gewoon totaal niet hipster, zeg maar, dat hele Georgië. Nou, maar dan zul je zien maar, dat dat er heel snel weer worden. Dat zou het zeker kunnen nee, worden. Want ook dit, wat, wat ik jullie nu voorzet met de granaatappelpitjes. Ja. Nou, dat, de, wij kunnen dat bijna niet meer aanzien, het granaatappelpitje. Nou, <lacht> uh, want, want, want dat, dat is helemaal is. verpest door die, door die hipsters. Nou, Otto Lange, die, uh, die, uh, dus die, ja, die, die spoog er ook uh, niet in. Maar uh, in ieder geval, hier in, in Georgië is de granaatappel bijna ook, net als de walnoot, zit Bijna in ieder gerecht zit er of de, het pitje, of er wordt iets met het sap gedaan... of een beetje zoals sumac in het Midden-Oosten. Ja. Een gedroogde versie die dan een beetje als een soort kleine draadjes of korreltjes uh, uiteenvalt. Je en... hebt een, uh, want je hebt een rolletje gemaakt, hè? Ik ja. Duidelijk uit. ja, ik heb een aubergine-rolletje. Een aubergine-rolletje. Uh, de aubergine moet je met zout uh, ontdoen van zijn vocht... Um, dan uh, heel goed droog deppen weer nadat je hem hebt uh, afgespoeld. Anders wordt het te zout. En vervolgens uh, vullen met een uh, walnootpasta. En wat dan heel typisch Georgisch is, de walnoot aan zich... maar ook het feit dat de hele verse groene kruidenafdeling gaat erin. Er, gaan, uh, er gaat koriander in, dille, basilicum, um, munt. Dus het is eigenlijk ook een beetje, dat had ik ook bij, bij, bij het lezen... Er wordt met heel veel smaken tegelijk gewerkt. Maar, en wij zijn maar, eigenlijk allemaal net terug naar, naar, puur, naar een, een vis met ja. een klein beetje citroen. Mm -hmm. Jamie was Oliver het. zegt dat we met vijf dingen moeten werken. Ja, ja. Mm -hmm. ja, dat was ook meer dan genoeg in de meeste gevallen. Ja. Maar ik vind jouw, uh, jouw pasta, jouw uh, walnoodpasta wel beter gelukt dan de mijne, hoor. Ja, nou, ik moet zeggen, er ging een behoorlijke hoeveelheid zout in die pasta. Nou, toen, ik vind hem ook ja. zout. Je vindt hem nog steeds ja, heel zout. Ja, dat En toen, niet. ik ben allerlei ja. ingrepen gaan doen om hem weer Minder af te zouten... Zout, ja. Ik heb er meer walnoot bij gedaan, meer kruiden, uh, meer water. Maar het, het originele recept gaat een volle theelepel zout in. Mm. En dat is heel veel, ja. dat is echt veel. En uh, nou ja, dus, dus ik moet zeggen, ik ben deze week bij een Georgiër gaan eten. Die had uiteraard ook uh, de walnootpasta en die was ook heel zout. Dus dat is blijkbaar dus een ding. Je, dat is een van. Ja, mm. ja. Je, mm. Maar het is, heeft ook uh, Oosterse uh, in, invloeden. Dus ze eindigen de maaltijd met een soort dumplings. Heb je die ook ben je ja, ook tegengekomen? Ja. Dat heel zijn leuk. ook een soort dumplings, dumplings, maar bij dumplings denk je of aan, aan de, hè, de echte ja, ja, de ja, de ja, verre Oosten. Het ja, ja. met heel delicaat uh, gemaakt. Of je denkt aan Italië, een uh, ravioli achter. Ja. Dit ja. zit er gewoon tussenin. tussenin. Ja. Georgië ligt ook op een knooppunt van al die routes uh, tussen Oost en West. En dat zijn dus. Ja, hele grove dumplings. Het is echt een dik deeglaagje. En dat wordt lekker zo uh, bovenaan als een ballon... wordt dat dichtgeknepen. <kijntje> en dat stammetje hoef je dan ook helemaal niet op te eten. Daar gaat het helemaal niet om. Want er zit een, een enorme eraf en dat stammetje laat het zo groot dan, of niet? Ja. En waar ze ook niet voor terugdijnsen is vet met vet combineren. Bijvoorbeeld, je hebt dat... maar daar ben ik ook heel erg voor. Nee, maar dat is ik Ik ben eigenlijk een Georgiër, maar dat is ook... Ze vullen een heel brood met heel veel kaas... en dat gaat dan helemaal smelten en doen. En als dat dan uit de oven komt, gooien ze er nog een klont boter bij in. Want je zou maar te weinig boter binnen of vet ja. binnenkrijgen. Ja. Ik begin Zou op de niet... een van de met, met terugwerkende kracht... begrijp ik Karins verhaal nog beter. Namelijk, voor Georgisch eten moet je eigenlijk in Georgië zijn. Ja, of ja, zijn geweest. En dan moet je herinneringen opgebouwd hebben. Ja. En die doe je eigenlijk vergeven... Ja, ja, dat ja. denk ik. En ik denk ook nou, wel aan die hele tafel. Ja, en, als je van uh, alles een klein beetje neemt. Ja. Want het is natuurlijk, dit, uh, dit alleen is te veel. Het is, heftig, is te veel. Ja. heel te heftig. En maar de... dan hebben ze ook een soort groente ja. erbij, een groentegerecht. Heel simpel saladetje, Ja, weinig vet aan, aan te passen. Dus ik denk, dat, dat is niet voor niks dat ze zoveel op de tafel nee. zitten. Nee, en je neemt daar een beetje van en je bent daar bescheiden in. En dan gaat het wel, want het is allemaal hoog op smaak. En hoog. best van de grove kant, ja. toch? Zoiets? Ja, maar heel rijk en warm doet het aan. Rijk en warm ja. en, en de... troost dus. Nou, absoluut. Ja. En dicht bij en, elkaar zitten, gehouden. is want <laughs> heb je ook, heb je ook gelezen dat ze een een heel ceremonie bij die maaltijd hebben. Eén één man, meestal een man, die leidt de boel en die gaat dan een toost uitbrengen. Op de, eerst op de gastvrouw, op de gast hier, dan op de kinderen, dan op de liefde, dan op de muziek. Dus zo'n hele maaltijd voltrekt zich volgens een bepaald patroon oh, van uh, toast uitbrengen. Dat willen dus we dat ook gaan doen, jongens. Mm -hmm. Gewoon in het Georgisch. Kan ons niks schelen. Hoe begin je dan? Uh, nou, zometeen langs de lijnen en omstreken. Volgende ja, week zijn wij er weer. Maar uh, school of zo? Nee, dat is, <lacht> kan, is niet goed, hè? Dan nou, laten we op onze nazaten. toast En op ja. het leven. En op Dag lieve luisteraars, tot volgende week. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1, het NOS Journaal.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 En de actie van Greenpeace bij een boorplatform bij Schiermonnikoog is beëindigd. De actie was gericht tegen een proefboring naar aardgas. Negen actievoerders zijn gearresteerd, maar de proefboring ging door de actie niet door. NPO Radio 1, EO NOS. Langs de lijn en omstreken met Lucella Carasso en Herman Wechter. Welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. bordevol olympische spelen, voetbal, tennis, live muziek... en onze wekelijkse nieuwsforum. Het komende half uur blikken we terug op een wederom gouden olympische dag... met Bart Veldkamp en Renate Groenewold. We houden u op de hoogte van Federer-Hazen... tijdens het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. En we zijn ook bij de eredivisiewedstrijd VVV FC Groningen. Wilt u je beeld bij het geluid? Surf dan naar de webcam op nporadio1.nl. Ja, eerst het nieuws uit Amerika. Een Amerikaanse federale jury heeft dertien Russische staatsburgers... en drie Russische bedrijven in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden verdacht van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat meldt de Amerikaanse speciale aanklager Robert Muller. Arjen van der Horst, onze correspondent in Washington. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, uh, hoe luidt die aanklacht? Dus uh, verdacht van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat gaat over dat inbreking al die uh, computers, neem ik aan. Nee, niet zozeer. Het gaat meer om het beïnvloeden van de verkiezingen via sociale media of via het internet of door zelfs demonstraties op te zetten. Het gaat over drie bedrijven zoals je al noemde. Eén bedrijf. Heet het Internet Research Agency. Dat is een bedrijf dat we al kennen, omdat die ja, bekend is vanwege het verspreiden van fake news. Twaalf van de aangeklaagde Russen waren betrokken bij dit bedrijf. En dat bedrijf werd vervolgens gefinancierd door die twee andere bedrijven die in de aanklacht staan. En, uh, en dertiende uh, was betrokken bij die twee bedrijven. Wat deze groepen van mensen en bedrijven hebben gedaan. is dat ze vanaf 2014 in Amerika een grootscheepse operatie hebben opgezet die bedoeld was om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden... specifiek uiteindelijk om president Donald Trump te helpen in zijn campagne... en Hillary Clinton te benadelen. Nou, Hoe deden ze dat? Dat deden ze op verschillende manieren. Ze deden zich voor als Amerikaanse activisten, namen valse identiteiten aan... en gingen zo op sociale media, maar ook via internetpagina's door ze te creëren... probeerden ze zo het verkiezingsproces te beïnvloeden... En ze organiseerden zelfs een aantal fysieke demonstraties. Opvallende zin in de aanklacht is wel dat deze uh, aangeklaagde Russen ook communiceerden... met medewerkers van de Trump-campagne. Maar, zo benadrukt de aanklacht wel... Uh, de medewerkers van de Trump-campagne waren onwetend... omdat de Russen zich voordeden, voordeden als Amerikanen... wisten de Trump-medewerkers niet wat hun ware identiteit... en hun ware doelen waren. Dus dit zegt nog niets over een mogelijke samenspanning... tussen de Trump-campagne en de Russische autoriteiten. Nee. En wat is het belang van deze stap... Dit is een hele belangrijke wending in het onderzoek. Uh, ja, je hoort voortdurend president Trump roepen... dit hele Rusland-onderzoek is één grote heksenjacht. Het is een hoax, het is allemaal onzin. Uh, dit is toch wel de basis van het onderzoek. Als je straks wil bewijzen dat er inderdaad misschien sprake was... van samenzwering tussen Rusland en de Trump-campagne... als er sprake was van belemmering van de rechtsgang... moet je toch eerst bewijzen dat de Russen inderdaad probeerden de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Mueller zegt nu... we hebben genoeg en hard bewijs gevonden... Uh, dat dit inderdaad geprobeerd werd door de Russen. Zojuist is er nog iets bekend geworden. Er is ook een Amerikaan betrokken zijdelings bij deze zaak. En volgens onbevestigde berichten was dit een man uit Californië. En die zou voor deze aangeklaagde Russen... Uh, valse identiteiten hebben gegeven... en ook een aantal uh, bankrekeningen geopend... die ze gebruikten in deze uh, operatie. En dit zou dus opnieuw bewijs zijn uh, van deze operatie... die de Russen hadden opgezet. Goed, Goedendank, Arjen van der Horst vanuit Washington. Er wordt getennist vanavond. Het ABN AMRO World Tennis Tournament. Eh, niet zomaar een potje. Roger Federer eh, tegen de Nederlander Robin Hazen. Met een kans om weer de nummer 1 van de wereld te worden. Hoe gaat het hem af? Marcelle Mesker. Laat je beter zeggen. Hoe gaat het Robin Hazen af? Want die speelt een geweldige wedstrijd. Eerste set won hij met 6-4. Maar hier horen we het applaus voor Roger Federer. Die de tweede set toch even de zaken recht trekt. En 6-1 op het scorebord neerzet. Um, Robin Hazen die... Uh, ja, ik hem nu even, volgens mij verstopte hij zich eventjes in die vorige game. Uh, hij verliest uh, deze service game van uh, Federer op LAF. 6-1 dus. Maar ja, het feit dat hij een derde set gaat spelen tegen deze Roger Federer... ja, dat is natuurlijk sensationeel, want dat had niemand uh, verwacht. Federer strijdt dus inderdaad weer om die nummer 1-positie. Kan de oudste nummer 1 weer worden sinds Andre Agassi dat was in 2003. Dus dat is een tijd geleden. Agassi was toen 33 jaar. Federer is nu 36 jaar. Ja, de man blijft maar record naar record boeken. En wat zou het toch wat zijn als hij hier in Rotterdam... bij de 45ste editie van het en ambro toernooi ja, die historie, dat uh, prachtige feit neerzet. Maar, laten we niet vergeten, Robin Haase doet het uitstekend. Uh, ik heb een paar steekwoorden opgezet van die, uh, op, van die eerste set. Uh, opluchting, want Haase begon natuurlijk een beetje nerveus. Stond 0-40 achter in zijn eerste servicebeurt. Maakte toen vijf games op rij. Uh, vanaf dat moment moment zat hij goed in de wedstrijd. Uh, in deze geweldige sfeer. En de eerste klap werd door Robin Hazen uitgedeeld. Op 4-4 in de eerste set. Toen kwam die negende game. De service van Federer. En daar ging Robin Hazen gewoon maar eventjes do doorheen. Uh, het leek er al op 0-15. Hij had een uh, ja, makkelijke bal om 0-30 te maken. Lukte hem niet. Maar even later stond hij 15-40. En brak hij wel. En won hij daarna de eerste set met 6-4. Nu dus one set all. En we gaan kijken naar een derde en beslissende set. Ragnar Niemeyer volgt VVV FC Groningen. De wedstrijd die begon om 8 uur. Ragnar. Ja, zeker. We kijken zo inmiddels richting de klok. Die gaat richting de 45 minuten. Nog een minuutje of 10 en het staat 1-1 in de koel. Hele vroege voorsprong voor VVV. De wedstrijd ligt overigens even stil. Omdat de centrumverdediger Te Wierik van Groningen zich heeft geblesseerd. Dat deed hij zelf. Stapte ongelukkig denk ik op de rand van zijn eigen strafschopgebied. Hele vroege goal van VVV. Van Krooi een lekker schot vanaf de linkerkant. En daarvoor al een droomkans voor T. Dat was na 30 seconden het begin van VVV was goed. Het begin van FC Groningen, de nummer 13, was dramatisch. Van Krooi maakt 1-0, maar op het kwartier een doelpunt van Doan. De Japanse jeugdinternational, nu nog zou je daarbij kunnen zeggen. Vijfde doelpunt van het seizoenenbal door de as van het veld. Een no-look paas, heerlijk van Juninho Bakuna. Als je dat kan, ja, dan zit het voetbal toch wel in je vezels. Hij speelt Doan aan en die met een schot passeert... de doelman van de thuisploeg, Las Onerstal... En het moet gezegd, we zijn weer met 11 tegen 11 overigens begonnen. Dat er behoorlijke kansen zijn geweest voor een VVV om de score verder op te voeren. Maar en een vizier wat niet op scherp stond, heeft voorkomen dat er hier een ploeg op voorsprong staat. En als dus een ploeg de voorsprong had verdiend, dan was het VVV geweest. Groningen komt door via de rechterkant met Zeefuik. Achterlijn trekt naar binnen voorzet met de linkervoorzet. Is niet onaardig, maar gaat heen over Van Weert. Hij in de spits. Geldt niet voor Veldwijk. Die is geschorst en zit bij het tweede. Blik op de klok. Nog negen minuten. 1-1 bij VVV tegen het zo geplaagde FC Groningen. De Olympische Dag was er eentje van een 22-jarige rijdster van RTC Noord. Tot voor kort onbekend, maar nu Olympisch kampioen. Ze blijft rijden en ze krijgt de bel al. Nou, nou, nou, wat gaan we hier zien? Wat gaan we hier meemaken? Ze is on fire. Ze blijft maar doorgaan. Ze gaat absoluut niet moe horen, hoor. Je ziet het, Van de Weijden is aan het knokken. Esmee Visser. En die is opgewonden uh, voor de wedstrijd. En die ratelt nu maar door. Die batterijen raken niet leeg. Laatste draait toren. En kraden rond en dat moet het zijn. Dat moet het zijn, Matthias Meijermacht. Wordt het goud? Zabrik of haar met een eindsprint. Ook Voronina strijdt voor een medaille. Ja, wordt het... Uh... 3 of 4 voor Anouk van der Weijden. Samkowa komt. Wat voor een finale is is Niet te gek nu. En dan het rond de mond van Esme Visser nu op ja, de rond van wat doe ik hier. Dit ziet er heel goed uit voor SME Visser. Wat doe ik hier in Gangneung in Zuid-Korea deze vrijdag de 16e? Sablikova met een eindsprint. Ook Voronina strijdt voor een medaille. Nou meisje, je wordt olympisch kampioen. Sablikova 2 oh. en oh. Nee, nou en die rijdt Anouk van der Weijden net van het podium af. Wat jammes. Oh, Dat is zonde. 30 jaar naar Yvonne van Gennep. 30 jaar naar Goud, hè? hebben we weer een Olympisch kampioen. Ja, ongelooflijk. Echt heel cool. Esme Visser, zij won vandaag dus die 5000 meter. We hebben hier twee echte kenners aan tafel. Want dit zeiden Bart Veldkamp en Renate Groenewold gisteravond hier. Morgen de 5 kilometer. Bart, wie gaat er winnen? Zijn die eh Visser. Esme Visser. Esmee Visser. Esmees. Esmees. Kijk, mooi, Renate. Zeg ik wel uh, Sablikova. Sab zeg jij, want je wilde ook Esmee <lacht> Nou zeggen. ja, ik, ik denk dat Esme een hele grote kans maakt. Ja, ja, de da. presentatoren die waren, waren verrast. Esme Visser, Bart Veldkamp. Ja, je had geen tijd meer om toe te lichten waarom zij zou gaan winnen. Wat, wat, wat, wat, wat had jij gezien van haar? Uh, dat je dat dacht? Nou, de manier hoe ze schaatste met uh, het OKT. Uh, Toen was hij voor het eerst een, mij een beetje in beeld. En uh, Vooral de manier waarop ze schaatst. Technisch ongelooflijk goed, efficiënt. En uh, ja, dat deze bij het EK nog een keer in januari. Ja, voor mij was het vrij duidelijk. Ja, dit is echt iemand die hier uh, absoluut uh, kan gaan winnen. Maar zij kwam echt uh, als een komeet omhoog dit seizoen. Waar, waar, wat was het moment waarop jij, Bart, dacht. Ja, die, die, hier, dit, dit zou wel eens heel groot kunnen worden? Nou, ze plaatst zich voor de World Cup-cyclus. En, um, en toen nog een keer die World Cup in Stavanger. Daar race al uh, 6,58. Ja, weet je dat, dat als je dat zo komt en mag, vooral op de manier, manier waarop ze schaatst, dat, dat geeft een goede basis. Ze, ze rijdt op haar techniek. Ja, ik hoorde jou eerder op de dag de, de afzet en de, en de bil in een bepaalde hoek. Of de kracht komt uit haar bil. Nou ja, ze schaat vanuit haar bil en ze gaat niet vanuit haar benen en uh, schaatsen gebeurt in je wil. Je, je stabiliteit zit daar, ze, ze zet haar schaats neer... en ze zit heel lang op één been... en, en dan gaat ze heel, heel geleidelijk over naar het andere been. En in de bocht, continu druk, volg, volg elkaar op. Ja, het is, ik, vond, ik heb echt zitten genieten van, uh, van een dame op de vijf kilometer. Ja, en Renate Groenewold met hele dunne benen, dat valt wel op. Ze heeft echt een vergeleek bij veel andere schaatsers. Ja, misschien Sablikova... Ziet er ook een beetje zo uit, maar dat, dat viel mij wel op. Wat een ranke dame. Ja, het is, het is zeker niet een, een standaard uh, schaatser. Uh, maar aan de andere kant wel een, een steer. En uh, ja, wat Bart al zegt, haar houding, haar natuurlijke houding... Uh, het, het makkelijke schaatsen wat ze doet, maakt ook dat... Uh, ja, zo, zo hard gaat. En ook euh, nou ja. Ik, ik vind het heel mooi dat Bart, zit. ik heb zitten genieten van een, een dame op de vijf kilometer. Ja, een kind noemde je er zelfs eerder vandaag. Hm? Je noemde haar een kind. Ik, ja, ja. ja ze, ze ziet er natuurlijk heel jong uit ze is natuurlijk ja. al een vrouw van 22 maar ja, ja ze ziet er heel speels uit ja. Ja. maar ja omdat om doorgaans nou, ja. niet iedereen geniet van de vijf kilometer nee, bij de maar vrouwen. Dit, dit, we hebben denk ik vandaag weer een aantal vijf kilometers gezien die ook uh, vlakke vijf kilometers ja. zeg maar zoals de mannen die uh, kunnen rijden zijn er nu een aantal dames geweest ook al de eerste rit hoor van uh, de rit van de Anouk van der ja, Weijden was gewoon een hele goede rit ja en dan die laatste rit tussen uh, Sablikova en Foronina waarin uh, Foronina het in het laatste rondje het brons naar naar, naar binnen schaats. Ja, het waren gewoon hele mooie ritten. Ja, ja en, en dacht jij, Renate, na haar race van nou, die gaat Sablikova nog uh, niet meer aankomen? Of wel? Of, achteraf is uh, makkelijk zeggen. Nee, ja, achteraf maar... is, is absoluut makkelijk praten, maar die 6.50 was wel dat dat was echt hard. En uh, Sablikova heeft natuurlijk het hele jaar nog niet laten zien dat ze makkelijk schaatsen. En Ze was ook. Uh, Blij met zilver. Blij ja. met de race. En ik moet ook zeggen, het, het schaatsen was weer wat beter dan dat wat ze gedaan heeft. Maar nog steeds niet uh, het, het frisse wat we uh, van haar gewend zijn. Nee, want is het dan daarmee, of ben ik dan te vroeg als ik zeg... de tijdperkstabliekova is langzamerhand voorbij? Ja, ze is 31, dus ja. Net als Sven Kramer, toch? En Irene <laughs> Wiest, het is allemaal ja. een generatie uh, van 1986. Dus uh, ja, ik, ik zou niet zeggen de... de het tijdpack Stablikofa is voorbij, want er reed vandaag ook een dame van 45 in de mm -hmm. ronde. Pech zijn, maar je heeft geen medaille gehad, hè? <kijst> dus, uh... Nee, nee. <laughs> dat doet jouw deugd volgens Gelukkig. mij, of, <laughs> <-coming>, of niet? <laughs> ja, nou, nee, weet je, dat is helemaal. Uh... <hums> Weet je, uh, ja, ik, ik vind haar, haar verleden gewoon niet, uh, niet goed. Weet je dus, maar goed, dat is. Ja, dat is, uh, uh, dat is misschien een gepasseerd station. Hoewel ze, ze schaatsen natuurlijk nog steeds. Laten we nog even luisteren naar Esme Visser. Die uh, vanmiddag zich langzaam bewust werd van de voordelen van deze Olympische titel. Nou ja, ik zit niet te denken wat me allemaal. Maar goed, het huis en straks een medaille. En, uh... Olympisch kampioen, hè? Ja, hé joh. <laughs> Ongelooflijk. Ja, echt wel leuk.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 Straalt plezier vanuit, lol. Maar dit kan maar één keer, hè? Dat die zo onbevangen winnen als nu. Ja. Dit, was, dit was de eerste en laatste keer, toch? Ja. En wat me wel opvalt, is de, al die routes naar die gouden medailles... zijn weer heel verschillend. De een heeft al drie of vier jaar de datum omcirkeld in de agenda. De een wist nauwelijks wanneer het was. Er is volgens mij, Bart Veldkamp, niet één route naar goud. Is maar weer eens bewezen, deze spelen. Nee, nee, nee. Rood, uh, goud is niet te bestellen. En het uh, belangrijkste is dat je overtuigd bent van je route. Dat is, dat is eigenlijk wel de rode lijn in, in goud winnen. Dat je echt uh, bewust moet zijn waar je mee bezig bent. En dat kan, uh, ja, dat kan via een hele alternatieve route. Dat kan in een traditionele route. Maar je moet weten waar je mee bezig bent. Ja, Renate Groenewold, het team wordt ook vandaag vaak genoemd... waar zij in zit. Ze zit in, in een gewest Noord. Uh, dat dat zo'n lekkere omgeving voor haar is. Ken jij dat gewest? Ken je, ken je de mensen die, die om haar heen staan? Om Esmee Visser? Het mooie denk ik is, uh, we hadden het er net over van, er is niet één route. Maar wat wel elke keer naar voren komt is het plezier. En dat is wat Esmee natuurlijk ook nu zegt. Uh, ze zat vorig jaar in uh, het vrouwenteam, een vrouwenploeg van uh, Plantina. Waarin uh, ze niet echt goed gedijde, waar, waar ze niet naar voren kwam. Uh, ze moest weer een stapje terug doen, dat was eerst even slikken. Maar wel weer een stapje terug in de zin van met mensen werken... met jonge jongens. Uh, en ja, ze zegt ook, ik heb ontzettend veel plezier weer... en ze kan achter die jongens zitten. L lijkt ze daarin op Irene Wust? Die heeft dat toch ook gehad, dat ze in een vrouwenploeg wat minder... Uh... Lekker zat? Uh, ja, nou ja, iedereen heeft dat een jaar gedaan, inderdaad. En die kwam er ook achter, ja, ik heb gewoon mannen nodig. En dat is uh, bij Esmee ook. Uh, ik, ho ik hoorde Anouk daar ook over praten. Ja, als je er in de training zag rijden, zeg maar, achter die mannen aan. Hoe makkelijk ze dat deed. En dat laat ze nu, zeg maar, ook zien. Hoe makkelijk die rondjes komen, hoe goed schaatsend dat komt. En dan zie je toch dat als je lekker in je vel zit... Gisteren hadden we het over Tetjan Bloemen, Gees. die zich geaccepteerd voelt in Canada. Ja, uh, Esmee nu precies hetzelfde. En dan... dan uh, kan je excelleren? Ja. ja, klein ja. voorbeeldje nog van die uh, onbevangenheid tijdens de race uh, van de concurrenten was even aan het uh, FaceTime op het middenterrein. De jongens van mijn ploeg die, uh, waren met z'n allen aan het kijken en uh, Remmel zegt: Hey, uh, ze willen FaceTime. zeg. Nou, neem gewoon even snel op. <laughs> dus dat uh, was wel grappig. Ja, we gaan kijken of we zo meteen nog uh, de jongens met wie ze aan het FaceTime was en die dus zo belangrijk voor haar zijn, of we die aan de lijn kunnen krijgen. Uh, we gaan ondertussen even naar Ragnar naar om te horen of het VVV lukt om. Uh, ...op voorsprong te komen bij Groningen, Ragnar. Nou, ik denk het niet meer in de eerste helft. Het staat 1-1. We zitten in de blessuretijd die een minuutje duurt. Groningen, Groningen geeft nog wat gas met Van Weert, linkerkant, Punt strafschopgebied. Een paar tellen nog, dan gaat hij facetimen. Maar nee, de bal wordt weggekopt bij het doel van VVV... ...ten koste van een hoekschop. Dat zal de laatste zijn in de eerste helft. Het is Van Krooi. Man die terug is in de basis en onmiddellijk scoorde in de fase dat Groningen echt werkweigering aan de dag legde. Want als je twee van zulke kansen weggeeft in twee minuten tijd... Ja, dan vraag je je af waar die ploeg mee bezig is onder leiding van Ernst Faber. De man die zal gaan vertrekken. Danny Buis is aangekondigd als zijn opvolger. Hoekschop van Groningen wordt gepakt. Eenvoudig door Las Oenerstal. En VVV en Groningen kwamen na het eerste kwartuur beter in balans. Het werd een evenwichtige wedstrijd. Waarin VVV toch echt de kansen heeft gehad. Met name via Lennart maar Ook via Kastelen nog een keer van Krooi. Om de score hoger op te voeren. Maar het is dus bij rust 1-1. Gaan we even weer naar Rotterdam. De wedstrijd Roger Vederer tegen Robin Hazen. Die heel knap de eerste set won. Hoe gaat het nu met hem? Ja, tweede set 6-1. Oh. Vederer wandelt nu over hem heen. En het gaat niet goed met Robin Hazen. Hij was al grieperig voorafgaand aan deze wedstrijd. Zit heel lang op de spelersbank. Heeft zelfs even zijn hoofd in de prullenbak gehangen. Ik weet niet precies wat er was. Ik zei al bij die vorige flits. Ja, hier zien we dat in de herhaling nog eens goed. Uh, hij zat hoestend en proestend op de spelersbank. Eind tweede set zagen we hem ook een beetje naar de rug grijpen. Ja. Ik denk dat hij helemaal leeg is. Dat hij zich ook heeft verstapt. En ja, het is nu geen wedstrijd meer voor Federer. Het is 3-0 voor de Zwitser in de derde set. Twee breaks staat hij voor. Dus ja, nog maar drie games verwijderd. Van die historische eerste positie op de wereldranglijst. Maar een beetje jammer. Want het begon zo geweldig deze wedstrijd. Met die eerste setwinst voor Hazen. Die zo goed speelde. ja En dan is hij toch niet fit genoeg. Grieperig. Verstapt hij zich. Federer die natuurlijk het opvoert, Federer die beter gaat spelen. Wat beter gaat serveren. Wat meer voor de uh, baseline tennis. Ja, en dan uh, is het nu gewoon eigenlijk uh, voorbij. 3-0 dus uh, voor Federer in uh, de derde set. Laten we even deze puntje meepakken. Nou, je pakt uh, Haas het eerste punt op de service uh, van uh, Federer. Maar uh, het eind lijkt in zicht voor Robin Hazen. En de nummer 1 positie voor Federer is nabij. Dankjewel, Marcela Mesker. We hadden het net al over de jongens van de ploeg van Esmee Visser... die aan het feestarmen waren met haar in uh, Zuid-Korea. Vanuit Heerenveen was dat volgens mij. Eén van hen heb ik nu aan de telefoon, Lex Dijkstra. Goedenavond. Goedenavond. Ja, op weg naar een tv-studio, begrijp ik. Jazeker. Ja, ik zit hier ook uh, trouwens met de andere drie jongens... Uh, zit ik hier uh, aan de telefoon. Met de hele ploeg. Kan je iets dichter in de hoorn praten? Want je bent heel slecht te verstaan. Ik weet niet... Is het beter? N uh, nu denk ik wel, ja. Oké, okay, super. Ja, zeg maar. Ja, wel hartstikke mooi succes natuurlijk van jullie ploeggenoot. Wat dachten jullie? We gaan even bellen terwijl uh, Sablikova aan het rijden is. Ja, het, het, het was een beetje. We, we zagen uh, ons trainer Remboldt zagen op zijn telefoon. En uh, uh, mijn ploeggenoot Joost die uh, is naast ons. En we dachten, ja, waarom bellen we gewoon niet? Weet je, uh, we doen, meestal doen we wel een beetje gek. En we dachten, ja, weet je, het, het kan nu ook wel. Dus ze we bellen gewoon op. En ze nemen ook gewoon nog op, op het middenterrein. Dus dat was nog wel. Uh, die hadden we ook niet helemaal zien aankomen. En, uh, en toen is dat ook nog in beeld gebracht. Dus toen, was het, uh... <laughs> toen waren jullie ook in één klap beroemd. Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Maar het was wel eventjes een item. Ja. Hadden jullie het aanzien komen vandaag? Uh, nou ja, we, we weten allemaal dat het erin zit. En we trainen zo vaak met us mee. En uh, we kennen haar door en door van alle trainingskampen en alle trainingen. En dan weet je wat het erin zit. En dan is het gewoon hopen dat er niks geks gebeurt op zo'n dag. En uh, ja. dat ze gewoon... Uh, de kopje er goed op heeft, uh, heeft staan. We, zagen haar nog, we kregen nog een filmpje van de trainer... dat ze nog uh, samen liedjes zaten te zingen in de bus. En toen wisten we al uh, dat het goed zat. Op de heenweg? Op de heenweg, ja. ja. Want, want uh, ik hoorde haar vader op tv vanavond zeggen... Van dat de coach zo belangrijk is omdat hij ook gewoon een beetje plezier brengt. Dat ze af en toe wat serieus is en dat, dat hij de show erin brengt. Zien jullie dat ook zo? Ja, zeker, absoluut. Hij heeft een hele grote rol in het plezier in het de groep. Uh, het is vaak uh, niet zo'n te gek. En uh, het is uh, ja, met een hele dosis humor en, uh, um, en hard trainen, dat, uh, dat zijn eigenlijk wel een beetje dus een beetje het credo. Uh, hou je mond en trainen hard. En uh, na de, de, de hand hebben we veel lol met elkaar. Ja, nu heeft de SME de lat vrij hoog gelegd voor jullie. Uh, wat doet dit met jullie ambities? Ja, hier gaat de hele groep uh, excelleren door. Iedereen, uh, we kijken naar elkaar en uh, iedereen gaat door en door en door. En uh, we hebben zometeen nog twee junioren. Louie Hollaar en Max Fischer die samen met Remond naar het WK junioren in uh, Salt Lake City gaan. Dus dat, is, uh, dat geeft alleen maar een boost. Uh, en uh, we hopen dat dat gewoon allemaal door blijft zetten bij iedereen. Het is natuurlijk wel de vraag of ze bij jullie in de ploeg blijft nu. Ja, dat hoop wij wel. Ja, nou, wat denk je? <laughs> gaan we zo ik even aan ik... Renate Groenewold vragen, hoe die dat ziet. Hè? Nog even, eh, op haar crowdfundingpagina op internet... zien we dat ze spaart voor onder meer nieuwe schaatsen. En dan stelt ja. ze dat als mensen meer dan 100 euro doneren... Dan, dan mogen ze een fietstochtje met haar houden. Ik dacht, dat moet ze er volgens mij heel snel van af gaan halen, of niet? <laughs> ik denk dat de half oh, Nederland door, met haar wil fietsen. Nee hoor, als je zegt dat ze 200 km om fietsen... dan gaat het 210 meter fietsen. Ja? Dus als dat een paar ritjes moet in de week... dan heeft ze daar geen probleem mee hoor. Het wordt alleen alleen niet duizend euro. Ja, precies. Misschien moet ze nu even wel het bedrag iets omhoog schroeven, of niet? Ja, dat zijn best mee zelf. Ja, oké. Okay. We moeten organiseren deze zomer. Ja, hoe meer mensen, uh, hoe meer plek. <laughs> nou, mooi. <laughs> zeg jongens, ja, genieten jullie ervan. En uh, nou, mooie avond. Zeker. Dankjewel, Lex Dijkstra. En uh, op de achtergrond zijn uh, Ja, Laat ik gelijk die, die vraag even aan Renate Groenewold stellen. Renate, wat gebeurt er nu met Esmee Visser, denk je? Iedereen zegt ze heeft een goede coach, goede ploeg. Wordt ze opgevist door Jack Ori of, of een andere coach, denk je? Um, nou, ik, ik denk, dan uh, nou gaan we een hele andere discussie voeren. Ik denk dat de Schaatswereld na, uh, na maart er heel anders uit gaat zien. Dus dat er misschien nog wel één ploeg over is. En dat is het uh, uh, Lotto Jumbo-team. <gülpig> dus uh, ik weet niet of er nog zoveel ploegen zijn die Esmee uh, kunnen op, uh, oppakken. Dus. Ja, waarom denk je dat? dat? Dat is wat er gaat gebeuren. Omdat een aantal sponsoren ophouden stoppen. en stoppen. En uh, uh, ja, we moeten zien uh, wat er gaat gebeuren. Maar uh, ja, voor Esmee zou ik zeggen: uh, hou lekker vast. Uh, daar ja. wij goed gaan. Ja, ja. Kan, kan je in dat gewest lange tijd blijven en op topniveau presteren? Ja, kijk, ze traint met jongens die, uh, die gewoon harder scha harde schaatsen dan dat zij doet. En zij zit met een uh, hele goede trainingssetting. Dus je moet dat niet zomaar overboord gooien. Laten we even gaan naar uh, die andere schaatser vandaag. Ze werd vierde aan Hoek van de Weide. Verslag even Jeroen Stekelenburg die sprak met haar toen alle ritten geweest waren. En ze dus net van het podium was gevallen. Hoe is het met je? Ja, nou die is goed. Hoe beleef je die, die ritten? Want je weet dat het heel spannend gaat worden. Dan, dan kom je heel dichtbij. En dan? Ja, nou ja, de, pff, toen de laatste rit ging starten, toen... Um, ja, weet je, die vooral niet had 7-2 staan als laagland Dus um, ja, dan krijg je een klein beetje hoop. En dat is, uh, ja, valse hoop. Dus dan die allerlaatste rit en kom je op die allerergste plaats uit, vierde. Wat is dat voor moment? Dat is een verschrikkelijke vraag. Maar wat, wat, ja, wat is dat voor moment? Nou ja, vooral omdat het natuurlijk ook maar twee tiende is. Kijk, als iedereen zes seconden rondendoor doorgaat, dan weet je dat het gewoon echt niet goed genoeg was. En nu, nou ja, ik heb gewoon wel een hele goede rit gereden. Persoonlijk record en ik kan mezelf ook niks verwijten van onderweg. Maar ja, het is wel heel zuur dat je dan met een persoonlijk record en een goede rit ja, dat je dan twee tiende naast het podium staat. Maakt dat het iets dragelijker? Dat jij hebt gedaan wat je kon? Misschien morgen. Ja, Bart, ja. Ik, zie jou, uh, ik zag jou uh, uh, schudden terwijl je haar hoorde. Wat denk jij als je Ja, nou, op... Ik vind het heel knap hoe ze hier de pers te woord staat. Ze doen een heel goed verhaal. En uh, ja, je, je, bent, je wordt helemaal gestoord. Je zit daar vanaf rit 1 te wachten. En dan, je ziet het aankomen, je ziet het aankomen. En ja, wel niet. En ze stort in elkaar die laatste ronde, de 33-6 of zo, reed die rust in. En ja. en ja, het gaat lukken. En dan niet, ja, weet je je. wordt gewoon gek. Je hebt de neiging om alles in puin te schoppen. Tenminste, dat zou ik hebben. En, um... Ja, ik vond het ook zo'n mooi beeld. Die moeder, die even aarzelde van ga ik er nou troosten of ja, niet. Zag je dat dus, dus, handje? Ik denk, goh, die, die ouders yeah, vandaag, bijna, dat, die, die, die maken ook wel. heel wat door. Dat ja, hoort er allemaal bij ja. bij de Olympische Spelen. We praten ja. er straks uh, hm. na het nieuws van negen uur uh, over door. Tot zo.